Na zijn laatste operatie kreeg hij ernstige longcomplicaties... waardoor hij waarschijnlijk niet in staat is donderdag de eet af te leggen. De oppositie eist in dat geval dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Maar vice-president Maduro wil daar niets van weten. Hij zegt dat de installatie van Chavez kan worden opgeschort. Amerikaanse filmrecensenten hebben de film Amour uitgeroepen... tot beste film van 2012. Bovendien werd hoofdrolspeelster Emmanuel Riva gekozen tot beste actrice...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 Ja, welkom in mijn wereld. We gaan deze twee uren weer een paar mooie wereldreizen maken. Mooie avonturen beleven in het buitenland. We gaan Nederlanders spreken die daar zitten. Uh, en we gaan het hebben over een paar interessante thema's. Bijvoorbeeld inburgeren. Hoe gaat dat in het buitenland? Vanaf 1 januari is het verplicht voor vreemdelingen in Nederland... om zelf een inburgeringscursus te regelen. Dat ze moesten inburgeren, dat, dat was natuurlijk al verplicht... maar nu moesten ze het ook echt zelf regelen. En we gaan het hebben over verjaardagen. Nou, zelf... Ik ik mijn verjaardag altijd heel traditioneel. Ik ga altijd met een groepje vrienden bowlen... en daarna gaan we heel veel bier drinken, maar... Eh... Authentiek in Nederland gaat het natuurlijk in een kringetje op de bank met wat zoutjes en wat frisdrank. Maar ik ben benieuwd hoe er in het buitenland verjaardag gevierd wordt. Uh, we gaan voor uh, deze thema's naar China. Daar zit Ellen Petit, een trouwe correspondent met altijd mooie verhalen. We gaan naar Mexico, waar Jan Albert Hoodse zit. En we gaan ook naar Engeland. En Engeland dat is altijd zo'n mooi land, dat is eigenlijk heel dichtbij. Maar er komen altijd de meest exotische verhalen vandaan. Want daar zit Martijn Rosdorf en die tekent die verhalen altijd prachtig voor ons op. Uh, en we gaan het in de tweede huur nog hebben over autorijden en rijlessen... Dat, uh... Het blijkt verrassender en gekker te zijn dan je denkt. Een dat is niet zoals in Nederland 20 lesjes en een theorie-examen en afrijden. In sommige landen heb je veel langer nodig of juist veel korter. Dan is een, een rondje om de kerk, de plaatselijke kerk of misschien wel de moskee is al genoeg. En we gaan het hebben over homoseksualiteit in Nederland. In Nederland is dat natuurlijk best wel geaccepteerd. Tenminste in Amsterdam, daarbuiten is het denk ik wel wat minder. Maar er zijn natuurlijk landen waar dat helemaal niet het geval is. Uh, we gaan ervoor naar de Filipijnen naar Brazilië. Daar zit Luba Corbet, dat is een nieuwe correspondent. Die heeft daar twee hostels en die heeft ontzettend leuke verhalen... leuke details te vertellen. En we gaan weer eens een keer naar Karel Kuiperi, Die zit in Bangladesh en die heb ik al een paar weken gemist. En ik ben ontzettend blij dat ik hem zo meteen weer mag spreken. Je kan naar het programma mailen. Dat kan via de wereld.bnn.nl. Dus de wereld.bnn.nl. Of mee twitteren. Uh, mijn Twitter account is... @filemonw. Filemon W. Even een kort rondje uh, langs de gasten. We beginnen met Jan Albert Hootsen in Mexico. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik ben benieuwd, hoe heb je eigenlijk oud en nieuw gevierd? Uh, eigenlijk heel traditioneel, gewoon met uh, familie hier uh, bij ons thuis. Met traditioneel op zijn Mexicaans, dus. Ja, dan komt het er eigenlijk op neer dat je, dat je gewoon thuis zit te eten en dat je dan, uh, dan een paar spelletjes doet om uh, het nieuwe jaar goed in, de, goed in te kunnen leiden. Heb je nog iets van vuurwerk gezien? Nee, er is uh, wel geteld één vuurpijl afgeschoten bij ah, ons de buurt. Heb je dat niet gemist? Uh, ja, een beetje wel. En uh, Ik heb me ook voorgenomen volgend jaar weer gewoon naar Nederland te gaan. Dat is dit jaar. is toch wel leuk, hoor. Oud en nieuw, want uh, ik vond het uh, toch wel erg stilletjes op straat. Oh, ik had wat knallers. Ik had een reportage gemaakt over illegaal vuurwerk. En ik had stiekem wat meegenomen, maar oh, dat ging hard. Ik woon in zo'n hele ja. nette buurt, dus uh, alle buren stonden op de stoep. Maar het was wel, uh, was, is toch lekker. Met, met die kruiddamp heb je gelijk dat Nederlandse oud en nieuw gevoel. Ja, precies en dat, dat is toch iets wat ik erg mis en uh, je hebt hier ook op televisie niet die oudejaarsconferences en dergelijke, dus het is, uh, het is wel heel leuk hier, maar uh, ja, dan, dan, dan mis ik toch een beetje die typisch Nederlandse gezelligheid. Kan ik me voorstellen. Nog een gelukkig nieuwjaar trouwens. Dankjewel, hetzelfde. Martijn Rosdorf in Engeland. Hallo Filemon Wesseling in Nederland. Nee, ik ben in Nederland Filemon. Ik ben uh, onderweg van, uh, naar, naar Utrecht. Oh! En, maar uh, o, vlakbij, en je bent ik ben ik geweest bij mijn broer, mijn nichtje werd 13, dus uh, okay. ik ben helemaal, helemaal weer uh, in Nederland. Dus uh, dat is wat een F1 leuk gebeurt. puberfeestje, had je? Ja. Met puberfeest. chips en cola. Ja, ja precies. Maar, maar ben je met zijn oud en nieuw ook in Nederland geweest? Ik was met z'n oud en nieuw in Nederland. Ja, vorig jaar was ik in Engeland. Oké. Okay. En uh, dat in Londen. En dan, uh, dat wordt heel bescheiden gevierd. Wel met een, een, een prachtig georganiseerd uh, vuurwerk. Mm -hmm. Maar uh, dat is uh, niet te vergelijken met Nederland. Wat heb je in, in Nederland gedaan? Ik heb in, uh, in Utrecht op een balkon over de stad uitgekeken... en oh, wat ik, mooi. Heb met mijn mond open uh, gestaan mm -hmm. voor zeker 20, 25 minuten. Want het is wel echt fenomenaal, het Nederlandse vuurwerk. Ja, gaaf. Het is slecht voor het milieu en het is je voor de huisdieren. Het zal allemaal wel. Maar dat moeten ze echt nooit <lacht> afschaffen, want er is geen plek in de wereld... waar je zo massaal vuurwerk kunt zien. Ja, heerlijk. En uh, ben je daarna nog uitgegaan? Nee, nee. nee oh. Ja, in mijn eigen, in, in, in, met mijn eigen vrienden in het oh, huis. oké. Okay. Het, het is wel laat geworden. Het is wel laat geworden, toch? Ja, het is echt verschrikkelijk laat geworden. Ik wow. ben er nog brak van. Ja, maar het is toch wel fijn. Ik heb ook als eens van die auto nieuw gehad dat je, dat je zoveel aan het drinken bent... dat je eh, de volgende dag merkt dat je eigenlijk al om twee uur bent gaan slapen of drie uur. En dat <laughs> ja. heb je toch een nog een extra kater op de nee, drankkater. Nee, nee, ik had gewoon een glaasje uh, bubbels en dan weer een glaasje water en zo, en zo door. En dan, ga je, en dan kan je het heel lang volhouden. Nou, ik uh, spreek je zo meteen uitgebreid over inburgeren en over uh, je verjaardag. En over vooral hoe die gevierd wordt in Engeland. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. Ja, en we gaan ook zometeen nog met Ellen Petit uh, spreken. Daar proberen we contact mee te krijgen. Dat lukt nog niet helemaal, maar Ellen Petit die komt zometeen aan bod... ook over inburgeren en verjaardagen. En uh, terwijl we contact maken, gaan we eerst even luisteren... naar de lekkere school van Angie Stone. Wish I didn't miss you. Een van haar oudere hits Angie Stone met Wish I Didn't Miss You. Radio 1 PNN. De wereld van Philemon. Ja, het was natuurlijk altijd al zo dat nieuwkomers een inburgeringscursus moeten doen. Maar voorheen regelde de regering dat altijd. Dan. Uh, zeiden ze van ja, daar moet je naartoe en dan uh, betalen wij het zelfs ook nog voor je. Maar sinds 1 januari is er een nieuwe regeling. Dan moet je je eigen inburgeringscursus regelen. Dus betalen, uitzoeken waar ga ik het doen, het uh, lesrooster overnemen. Je moet het allemaal zelf regelen. Eigenlijk best wel logisch, vind ik zelf. Uh, en laatst in het televisieprogramma Man bij het Hond uh, zag ik een hele grappige sketch... die over de inburgeringscursus ging. dames en heren, hartelijk welkom bij de finale van de inburgeringscursus. Inige dus de finale. De eerste kandidaat, Kom, dan komt u maar zitten. En het is gezellig, want allemaal Nederlanders dus makkelijk spreken eigen taal. boerman. Boef, vrouw. Als we de tent, tent uitrollen, vis in grond slaan. Fout. Fout. Oh, als als je, als je moet vis, vis in de grond slaan, het is de haringen. <laughs> ja. Nou, verwarring kan er natuurlijk optreden. Nu ben ik benieuwd hoe onze, onze correspondenten, onze amateurcorrespondenten... hoe die zijn ingeburgerd in hun eigen land... en wat je daar uh, verplicht moet doen qua inburgeren. Je kan naar het programma Mede, uh, moet ik nog even zeggen... Uh, de bnn.nl. @bnn dat is ons mailadres. Dus heb je zelf een leuk thema dat je zegt van... ja, dat moeten jullie een keer behandelen. Of ben jij misschien eh, iemand die in het buitenland zit, een Nederlander... of weet je iemand die in het buitenland misschien studeert of werkt? Uh, mail dan even, want we zoeken altijd nog nieuwe amateurcorrespondenten. bnn.nl, dat is ons mailadres. En je kan ook twitteren met het programma, dat is W. Hoe wordt er ingeburgerd in het buitenland? Jan Albert Hootsen. Goedenavond nogmaals. Je zit in Mexico. Hoe ben jij daarin geburgerd? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want het is voor mij een heel geleidelijk proces geweest. Ik ben in 2008 komen studeren in Mexico. Toen heb ik een half jaar hier op de universiteit gezeten. En toen ik eenmaal de beslissing nam om hier naartoe te komen... heb ik dat eigenlijk allemaal een beetje over me heen laten komen. Ja, dat lijkt me ook wel makkelijk dat je ergens al in zit, zeg maar. Je zit al in de universiteit... En als je... Ja, precies. Dan gaat het Kijk, dus, ook wel dus een beetje vanzelf. Mexico, als je bijvoorbeeld uh, tijdelijk hier wil, wil wonen of werken of iets dergelijks... dan heb je geen, uh, geen inburgeringsexamen of wat dan ook nodig. Uh, het enige wat je nodig hebt is een contract of een verklaring van de universiteit dat je er zit. En ja. voor zijn de Mexicaan niet zo vreselijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ze zijn er niet zo vreselijk strikt op en uh, je leert het allemaal uiteindelijk toch vanzelf wel. Maar uiteindelijk, als je daar wil wonen, is het dus wel verplicht zo'n inburgeringscursus. Ja, als je jezelf wil, uh, wil nationaliseren tot Mexicaan, dus een, een, een, een verblijfsvergunning wil hebben voor, voor echt onbeperkte tijd, dan moet je echt een inburgeringscursus volgen. En dan moet je ook een, uh, uh, een, een, een, ja, een soort green card hier krijgen. Ja. Uh, en, daar, en daarna moet je, uh, dan mag je jezelf nationaliseren en dan moet je ook een examen doen. En heb jij dat gedaan? Nee, nog niet. Ik ben het wel eens een plan om het te gaan doen. Oké, okay, maar je, heb je al wel cursus gehad? Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik, ik doe het liever gewoon zelf. Oh, oké. Okay. Gewoon uh, eigen studie. Want je kan nog gewoon ja. boeken of zo kopen waarin je dat dan kan studeren. Ja, het is ook een beetje onduidelijk geregeld hier. Omdat uh, in Nederland heb je natuurlijk bepaalde materialen... die je kan leren om, uh, uh, om te inburgeren in, uh, in het land... Hier in Mexico is dat wat lastiger. Dat is, dat is niet echt vast omlijnd en het is ook een beetje moeilijk aan te krijgen. En daarbij is het inburgeringsexamen ook niet zo vreselijk moeilijk hier. Nee, in Nederland is het echt vet moeilijk. Ik heb het wel eens gekeken. Dan moet je echt weten van wanneer zijn de, de huisjes op de Zaanse Schans gebouwd en zo. Ik, oh? ik, ik heb echt geen idee. Dat is echt ontzettend moeilijk. Nee, hier zijn het veel makkelijkere vragen. Zoals van, wanneer was de Mexicaanse revolutie? Wie, was de, uh, wie heeft Mexico onafhankelijk verklaard? en Dat soort zaken dat zijn dingen die je overal kan vinden. Dat weet je allemaal zo. Wanneer was de Mexicaanse ja, revolutie re weer? Ik was, was het heel erg vergeten. Ze zijn niet met dat soort personen. Dus uh, de, je komt er heel snel achter wie dat zijn. Ja. Uh, is Mexico een moeilijk land om in te burgeren? Of zijn ze wel heel erg open en gasvrij en sleep je ze wel een beetje mee? Ja, dat laatste vooral. Ze zijn heel, heel open, heel makkelijk... Uh, en iedereen die wil je altijd overal bij helpen. Maar wat wel een beetje moeilijk is, is uh, om mensen te laten begrijpen dat niet alles direct gaat. En soms dan zijn ze echt, he, begrijpen ze helemaal niks van je Nederlandse principes. En ook van je manier van praten bijvoorbeeld niet. Want wij zijn uh, uh, ja, op, het, op het onbeschofte af direct in Nederland. Uh, Noem ze een voorbeeld? Als heel goed valt. Heb je, heb je daar een voorbeeld van? Nou, het is één keer gebeurd dat ik, uh, uh, dat, dat was toen zat ik op een verjaardag... en toen mm. kreeg ik een telefoontje van, uh, van dat, ik weet niet meer precies waar het om ging. Het was geloof ik van de bank, dat was een probleem. En een vriendin van me die sprak me op dat moment aan en zei van nu even niet. En dat, later bleek dat een ontzettende belediging te zijn. Oh, maar wat had je dan moeten zeggen? Ja, uh, heb je even een ogenblikje, ik ben even aan een gesprek, ik kom straks bij je. Oh, oké, okay. en zij was uh, echt beledigd dus, echt een beetje boos. Nou, ja. Ze dacht dat ze iets verkeerd had gezegd of dat ik boos op haar was. En uh, ze was een beetje bij, bijna verdrietig erom. Ja. Jij hebt natuurlijk ook een Mexicaanse vriendin. Dat hebben we al in eerdere uitzendingen gehoord. Dat scheelt natuurlijk ook enorm om in te burgeren. Ja, precies. En uh, uh, je hebt dan natuurlijk contact met haar familie. En uh, je wordt meegenomen naar feestjes en dergelijke. Dus al, al die gewoontes, die krijg je gewoon mee. Ja, is dat directe wat wij hebben als Nederlanders... is dat een van de lastigste dingen qua inburger in Mexico? Of zijn er ook nog andere dingen? Nou, er zijn, er zijn wel een heleboel dingen die vooral te maken hebben met de met manier van communiceren. Bijvoorbeeld het feit dat, uh, dat het in dit land vreselijk moeilijk is om iemand aan de telefoon te krijgen. Uh, ik vraag me soms wel eens af waarom mensen een mobiele telefoon in dit land hebben, want ze nemen hem nooit op. Maar dat is echt en, iets uh, Mexicaans om een telefoon niet op te nemen. Ja, blijkbaar, blijkbaar. Want uh, ik moet soms. Dat is er zo in weigens. Bijvoorbeeld gisteren heb ik uh, twintig verschillende telefoontjes gepleegd waar werd er één opgenomen en die persoon was er niet. Echt? Ja, ja dat is, uh, en dat heeft niet met de feestdagen te maken. Op een gemiddelde doordeweekse dag is dat ook zo. Maar het heeft er ook te, niet mee te maken dat daar heel veel herrie is? Dat al die Mexicaanse aan het spelen zijn aan het zingen... dat ze die telefoon helemaal niet horen? <laughs> Was het maar zo. <laughs> maar nee, helaas niet. Het is, uh, ik, ik, weet, ik weet niet precies waarom het is. Ik weet dat bijvoorbeeld mijn schoonmoeder... die heeft een mobiele telefoon... maar ik denk dat, dat, ze, dat ik haar letterlijk vijftig keer moet bellen... voordat ze ze een keer opneemt. En het is niet dat ze niet opnemen omdat ze zien dat jij het bent? Nee, nee, ik denk dat ze gewoon die telefoon niet laten ze vaak ergens liggen. Dan gaan ze ergens anders naartoe en dan, uh, uh, ja, dan kan het niet opgenomen worden. Maar je kan een keer proberen met, uh, zonder nummerherkenning te bellen. Misschien dat mensen dan wel in één keer opnemen. Ja, ik heb <laughs> het al een keer voor de grap gedaan, maar toen uh, dat was dat precies hetzelfde verhaal. Maar heb je wel eens over gepraat met mensen, waarom dat dan zo is? Uh, met mijn vriendinnen, mijn schoonfamilie. Met wat haar, zeggen die dan? Het... Ik vind het heel mer merkwaardig. Ja, dan zeggen Mexicanen altijd hetzelfde. Dan zeggen ze, es cultural. het is cultureel, houden ze hun schouders op en, dan, uh, en dat was het. Maar zeggen ze dan niet van, ja, uh, ik wilde jou gewoon heel graag spreken... en het was echt belangrijk en je nam gewoon niet op. Dat is heel onhandig. Nee, want, want Mexicanen die, hebben, uh, die, hebben, die zijn heel erg... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Ze zijn heel erg passief. Ze hebben zoiets van, nou ja, het is nou eenmaal zo. En wow. ja, dat is een uh, antwoord dat ze vaak hebben op, uh, op, op culturele vragen. Zeggen ze van, ja, het is cultureel, het is nou eenmaal zo. En dat verandert ook niet. Nee, ze zijn ook misschien niet verlegen om contact. Ja, precies. En, en dan er komt nog bij, ik woon in Mexico. Dus het is niet zo dat, uh, dat ik van mensen kan eisen dat ze zich aan mij aanpassen. Nee. Ik moet mij daaraan uh, passen. Nee, dat klopt. Maar in Nederland heb je volgens mij toch mensen die meer verlegen zijn om contact. En die dan echt wel enorm blij zijn dat ze überhaupt gebeld worden. Ja, misschien wel. Uh, en bij Mexico is het natuurlijk ook... je hebt hier de, de extended family, hè. Er zijn, zijn heel veel contacten met de familie. Dus je hebt altijd wel iemand om je heen. Ja. Wij gaan je zo meteen ook nog een keer bellen. Uh, dat, dan gaat het over verjaardagen. Maar dan hoop ik wel dat je opneemt. Ik neem wel op, maar dit is ook niet mijn mobiele telefoon. Dus dat is makkelijk. Je bent nog niet zo erg ingeburgerd. <laughs> nee, ja, ik, ik zit al altijd naast mijn telefoon, ja. Zo, tot zometeen, over verjaardagen. Spreek je zo. Ja, Ellen, uh, daar uh, proberen we nog contact mee te krijgen. Hebben we nog niet. China zit ze. Ellen, als je me hoort, ik weet dat je altijd Radio 1 luistert... en altijd naar de wereld van Filemon. Neem je telefoon op. Uh, dan gaan we eerst even naar uh, Martijn Rosdorf in Engeland. Nogmaals, Goede nacht, Filemon. Ben jij al een beetje ingeburgerd? Volgens mij wel, hè? Nou, ik sprak van de week iemand die zei... ja, je bent helemaal verengelst. En maar die kon dan niet uitleggen wat dat dan was. Ik heb zelf het gevoel dat hoe langer ik het er woon... hoe minder ik hier ben en hoe minder ik ervan begrijp. Ja, want jij komt er constant meer achter... wat voor een gek land dat eigenlijk wel niet is, Engeland. Je raakt er een beetje van vervreemd. Ik citeer heel vaak Obelix, en rare jongens, die Engelsen. En ja, dat is, dat is gewoon zo. Het is een heel apart land, het ligt er heel dichtbij... maar het is echt heel erg anders dan, uh, dan Nederland. Ja, en dat kan je op heel veel manieren verklaren. Het heeft natuurlijk een hele andere geschiedenis. Alhoewel Nederland en Engeland allebei zo'n wereldmacht zijn geweest. Ja. Maar dat heeft met Engeland heeft dat tot gevolg wel weer op andere momenten... weer andere immigrantenstromen gehad naar Engeland. In de jaren 50 kwamen er in... en we hadden in Nederland helemaal nog geen immigranten. Ja, misschien wat mensen uit Indonesië. Maar toen was Engeland al rijkelijk bevolkt met mensen uit het Caribisch gebied... en uh, India, Pakistan. En er dus hebben zij een aantal van dat soort golven gehad. En die mensen zijn dan stevig ingeburgerd. Met, wel met behoud van eigen cultuur. Ik weet niet of je weet wat een sik is... Uh, ook, ja, ook ja, een ja, ja soort, iemand uit India-achtig. Noord-India. Ja, ja, die, ja. die hebben zo'n tulband. Maar die ja. zijn echt helemaal Engels. Maar die dragen nog wel hun tulband. En die mogen bij de politie mogen ze ook gewoon hun tulband uh, dragen. Want dat hoort bij hun geloof. en Dus dat zijn heel erg Engelse mensen. En die drinken echt een thee om vijf uur. En ze praten zo heel keurig netjes Engels. Maar uh, ze dragen wel een tulband nog. Hmm. Dus het is... Uh, uh, ja, uh, raar, uh, raar land, Engeland. Ja. Want aan de ene kant zijn er mensen heel erg ingeburgerd. die dus wat vroeger zijn geëmigreerd naar Engeland toe. Mm. Maar die kijken dan wel heel erg, nu weer heel erg neer op de nieuwe immigranten. de mensen uit uh, Oost-Europa bijvoorbeeld, Polen. Oké. Okay. Ik ben benieuwd dat ja. mijn zusjes is vorige week in Engeland gaan wonen. Dus uh, ik, okay. ik, ik ga zo meteen zeker nog met je verder praten. maar eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Volgens het Australische parlementslid Theresa Gambaro moeten mensen die naar Australië emigreren... les krijgen in het gebruiken van deodorant en het geduldig wachten in een rij. Het parlementslid wil de inburgeringscursus voor immigranten in Australië uitbreiden met sociale en culturele lessen. In Canada worden jaarlijks 250.000 immigranten toegelaten... Het land heeft daarvoor een puntensysteem waarin je opleiding, werkervaring en taalkennis punten kunnen opleveren. Zodra je 75 punten hebt gehaald mag je meedoen aan een inburgeringscursus. En pas dan ben je een officiële Canadese burger. In Amsterdam wonen de meeste verschillende nationaliteiten ter wereld. Maar liefst 177 nationaliteiten zijn ingeburgerd in Nederland. De wereld van Filemon. Nou, 177 in Amsterdam. Daar ben ik best wel trots op als uh, inwoner van Amsterdam. Dat is meer dan in Brighton. Ja, dat, uh, dat geloof ik. Maar Londen ja. zou ook ongeveer hetzelfde zijn, denk ik, toch? Ja, dat, ik hoor dat altijd. Londen, Londen, Londenaren zeggen zelf altijd... dat zij in de meest multiculturele stad ter wereld wonen. Maar misschien verzinnen ze het wel. Ja. Ik, we, ik weet wel over mijn eigen stad, over Brighton. Dat daar meer dan de helft van de mensen die er wonen zijn niet in Engeland geboren. En dat is grappig, want nou moeten de Engelsen moeten dus een beetje inburgeren richting de uh, niet-Engelsen. Ja, ja, ja. In, in de bus hoor je ook bijna geen Engels. Allemaal Spaans of Chinees of weet ik wat allemaal. Nou, van over de hele wereld. Dat is wel geweldig. Vooral qua eten vind ik in Amsterdam. Want als je het echt in Amsterdam niet kan krijgen, dan kan je het nergens op de wereld krijgen. Je nee. kan er gewoon alles krijgen. Alle ingrediënten ja. die je maar nodig hebt, die, die ja. zijn daar te krijgen. Dat vind ik wel echt heel tof. Gewoon vlogen. Ja. van over de hele wereld. Ja, nee, dat is helemaal, dat is helemaal waar. Amsterdam is een geweldige stad. Hey, mijn zusje is net uh, geïmigreerd naar uh, Engeland, naar Jarp. Ja. Maar waar moet ze nou op letten? Nou, ze moet inderdaad, dat, dat zei de vorige spreker ook uh, uit Mexico. Um, wij Nederland, ze vinden ons wel grappig dat om te beginnen hoor. En ze vinden hey, we hebben allemaal een streepje voor op, uh, op bijvoorbeeld de Poolse immigranten, want daar kijken ze toch echt op meer. Toch wel, want wij waren ooit de grote vijand natuurlijk. Ja, maar ze vinden ons wel grappig. En ze, ze vinden het leuk om ons uh, een beetje in, uh, voor de gek te houden... en een beetje met ons uh, te sollen een beetje grappig te maken. Maar dan gaat allemaal best wel vriendelijk. Mm -hmm. Maar waar we als Nederlanders wel voor uit moeten kijken... dat is gewoon dat onze taal, het Nederlands... Um, als je dat letterlijk vertaalt naar het Engels... wat wij Nederlands allemaal best goed kunnen... Mm -hmm. dan krijg je daar eerst krijg je daar complimenten voor. Maar dat zijn eigenlijk helemaal geen complimenten. Je wordt eigenlijk word je in de zijk genomen waar je bij staat... want je, je drukt je uit op een manier. Ze weten meteen dat je een Nederlander bent. Dat accent, dat kennen ze ook allemaal. Maar ze weten het vooral omdat je lomp bent. En direct. En um, uh, dat inderdaad zo'n opmerking op zo'n verjaardag van nu even niet... dat kan helemaal verkeerd, verkeerd vallen als je dat tegen iemand zegt. Of als je iemand opbelt, je wilt iets gedaan krijgen, bijvoorbeeld je internet werkt niet. En als je dan zegt, ja, mijn internet werkt niet. Uh, uh, hoe, gaat, hoe gaat u dat regelen? Nou, dan gaat je echt absoluut helemaal niks meer lukken als je op zo'n manier een gesprek in Engeland ingaat. Het is ook zo'n beroemd grapje, ik weet niet of je dat wel eens hoort... dat er iemand in het water ligt in Engeland en die verzuipt... En dan loopt zo'n typische Engelsman langs met een bolhoed en een paraplu en een krant onder zijn arm. En dan roept die man van, uh, help, ik, help, ik kan niet zwemmen. En dat die man dan gewoon doorloopt. En dan het volgende plaatje van hoe het wel moet in Engeland. Dan moet je zeggen, uh, het spijt me meneer, maar als ik u niet te veel ontrief, heeft u dan een klein momentje om mij te assisteren bij het uh, boven water blijven. Weet je, zo moet je dat doen in Engeland. ja maar... en dat, Het is letterlijk als je je Nederlands naar het Engels vertaalt, dan, en dan praat je heel goed Engels, denk je. En die woorden die kennen we allemaal wel, maar het is geen Engels. En daar kan je mee in de problemen komen. Vooral als je iets gedaan wilt hebben in een winkel... of bij, op het postkantoor... of van een of andere ambtenaar... of wat ik net zeg, je telefoon aansluiting of je internet. Daar kan je behoorlijk meld mee gaan. En als je boos wordt, dan is het klaar. Dat lijkt me wel echt enorm moeilijk om ooit te leren. Is het, denk je, wel voor elkaar nee, te dat, krijgen voor jou? Je vroeg aan mij of ik al ingeburgerd ben. Ja, nou, ik heb het gevoel dat ik steeds verder van af kom te staan van die samenleving. Maar dat stukje... Dat heel echt super beleefd zijn en niet Nederlands Engels praten. Dat heb ik wel inmiddels wel onder de knie. Dus ik geloof wel dat, ik, dat je dat kunt leren. Tenminste, als ik het kan leren, kan volgens mij het iedereen het leren. Ja. Dus echt, een overdreven, echt bijna slijmerig mensen benaderen als je uh, zakelijk of privé dingen met ze bespreekt. Ja, dat kan je wel leren. Moet je eigenlijk ja. daar een inburgeringscursus doen om nee. echt inwoner te worden? Nee. Nee, sterker nog, ik hoef helemaal niks. Ik moet me melden bij de politie als je gaat wonen in een plaats, dat is verplicht. Maar voor de rest hoef je niks. Want hè, ze hebben ook geen bevolkingsregister of zo. Ze tellen één keer per zoveel jaar. Krijgt iedereen een brief, elk huis. Van je moet opgeven wie er wonen en waar je vandaan komt. Dus dan hebben ze een volkstelling eens in de zoveel jaar. Maar ze hebben geen bevolkingsregister of zo. Nee, dus, ja. nee. Je hoeft helemaal niks te doen. Maar heeft dat en, geen probleem? Ook, hoor. Als Europeaan dan, hè? als Europeaan. Als, okay. als, als, als jij uit... Uh, een of andere uh, ver Afrikaans land komt... dan kom je of uh, verzin maar wat, dan kom je er gewoon niet in. En dan mag je er niet werken en dan ben je illegaal. Overigens zijn er 1 miljoen illegalen in Engeland. Mm. En uh, dat, zijn, dat zijn er een hele stapel. En de, dus, er zijn vorig jaar 2700 vergunningen afgegeven... voor gezinshereniging. Ja. Even om de verhouding uh, weer te geven. En dat is dus heel erg moeilijk... Om, om je familie bijvoorbeeld naar Engeland te halen... of te gaan werken als je, uh, als je dat wil... Maar uh, illegale, die hebben ze hier te over. En daar kunnen ze ook niks mee. Als je geen paspoort hebt, kunnen ze niet uitzetten en dat soort dingen. Die... Dus dat is een groot probleem. Ja, en dat leidt waarschijnlijk tot veel problemen. Ja. Ja. ja. Wat, wat is nou uh, het grootste praktische probleem voor jou in Engeland... wat betreft inburgeren? Waar moest je het meest aan wennen praktisch gezien? Ja, ik moest praktisch het meest wennen aan die taal. Aan gewoon, ik, ik dacht dat ik Engels sprak. Nou, dat bleek gewoon niet zo te zijn. Nee, want ze gebruiken ook echt zoveel meer woorden dan bijvoorbeeld de ja. Amerikanen... Nou, ja, ik heb In Amerika heb ik hele gesprekken met mensen gehad. Echt, dan zit je, of in het vliegtuig, dan zit je gewoon echt, echt uren naast iemand aanhoeren. Mm. En dan zeg ik, ja, ik ben een Nederlander. En dan zeggen ze, oh, oh, ik dacht, oh sorry, ik dacht oh, uit welke staat komt hij dat zeggen de Amerikaan <lacht> dan. En ja. een Engelsman, die weet het meteen. Ja, ja. Zometeen gaan we het nog uitgebreid met je hebben over verjaardagen. Maar eerst even... Uh, Ace of Base, uh, Zweden, reggae, het past niet bij elkaar... maar Ace of Base die bracht die twee uitersten bij elkaar... Uh, vooral met het nummer All That She Wants. Ace of Base, All That She Wants. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, onlangs is de oudste vrouw ter wereld uh, overleden. 124 jaar werd ze I in Arabië. Het was uh, Mirjam Amash, een Arabische vrouw. In uh, Saoedi-Arabië wonen ze. En ik moest gaan denken hoe vaak we zij wel niet haar verjaardag gevierd heeft. Dat is natuurlijk ook ongeveer 124 keer. En. In Nederland zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat niet leuk vinden, hun verjaardag vieren. Maar mij lijkt het op zich geweldig om 124 keer mijn verjaardag te mogen vieren. Ik doe dat ook altijd heel traditioneel. Ik uh, nodig mijn beste vrienden uit en dan ga ik samen mee bowlen. Al jarenlang, echt zo'n ouderwets tienerfeestje bijna. En daarna gaan we nog even naar een kroeg wat drinken. En daarvoor drinken we altijd in met een uh, glaasje wijn en wat hapjes. En dat is altijd ontzettend gezellig en dat is een hele leuke dag waar ik me altijd enorm op verheug, ook omdat het zo geprogrammeerd is. Ik hoef er nooit over na te denken wat ik ga doen. Ik ga altijd lekker boden. En ik kan er geen hol van, ik verlies altijd. Maar mijn vrienden zijn er, dus daarom is het leuk. Uh, en in Nederland wordt het meestal heel traditioneel gevierd, de verjaardag. Je kent het wel, die verjaardag, dat je met z'n allen in een kringetje zit... en dat er op, ta op tafel van zo'n zo slagroomtaart wordt gezet... met van die kaarsjes die dan half in de slagroom druipen... en dat de mensen zo stilzwijgend eromheen zitten... en dat iemand op een gegeven moment zegt... zo wie gaat er nog op vakantie dit jaar? En dat dat zo'n gesprek is wat je maar vol moet houden... en waar je maar aan moet trekken. En Erik Sauwers heeft een heel leuk uh, fragment over verjaardagen... in een van zijn cabaret-voorstellingen. Cabaret dat gaat over de oer, het oerhondse fenomeen... als die taart dan eenmaal geserveerd wordt op die tafel. Hey, ik ben op een feestje en daar hadden ze er een. En echt goed luchtig klopt, echt lekker. echt lekker. En ik heb drie stukjes op en er ligt er nog één... En die wil ik hebben. En ik weet niet waarom, maar altijd als ergens nog één iets van ligt... ...ga ik dat ene iets in één keer niet heel belangrijk maken. Dan denk ik, maar kom op zeg. En dan denk ik dat iedereen naar mij zit te kijken van... ...hij zal toch niet het laatste kwarkpuntje pakken. En dan denk ik, we het altijd een stukje kwarktaart. Kom op zeg. Ja, en dat is natuurlijk echt Nederlands. Maar hoe wordt er verjaardag gevierd in het buitenland? Gebeurt dat veel uitbundiger? Komen daar ook ballonnen en slingers bij kijken en een taart met kaartjes? Of gaat dat misschien op een hele andere manier? Je kan twitteren naar het programma at eh, of mailen de wereld Dat is het e-mailadres van het programma. Jan Albert Hootsen in Mexico. Heb jij je verjaardag al een keer gevierd in Mexico? Goedenavond, Jan Albert. Is even weggevallen, denk ik. Dan gaan we even naar de feitjes over verjaardagen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Portugal is het de bedoeling dat je niemand uitnodigt op je eigen verjaardag. Mensen nodigen zichzelf namelijk uit. Dus het is maar afwachten wie er op je feestje komt. Ook maken Portugezen geen verlanglijstjes. De jarige heeft dus geen flauw idee wat voor cadeaus hij zal krijgen. In China eten kleinkinderen op de verjaardagen van hun ooms en opa's lange noedels om het lange leven van hun grootouders te vieren. Hoe langer de noedels, hoe langer je grootouders zullen leven. In België wachten familieleden de jarigen op met een speld in hun hand. De bedoeling is om de jarige hiermee te prikken om de boze geesten voor het komende levensjaar weg te jagen. De wereld van Filemon. Martijn Rosdorf in Engeland. Martijn, ben jij iemand die graag zijn verjaardag viert? Ja, ik ben gek op het vieren van mijn verjaardag. En dan uh, Offse Holland in zo'n kringetje. Nee hoor. Nee. Nou, veel Nederlanders ja. houden er niets van, hè, om een eigen verjaardag nee. te vieren. Nou, ik vind het heel leuk om een verjaardag te vieren. De laatste jaren uh, komen mijn ouders over naar Engeland om uh, gezellig uh, met mij een beetje Engeland en Brighton uh, te verkennen. En dat vind, ik, dat vind ik een hele leuke manier om een verjaardag te vieren. Dus je hebt ik leuke heb ouders een beetje gegeven hoor. Maar dan in Nederland. Oké. Okay. Want een Engelse verjaardag heb je dat wel eens meegemaakt. Een typical ja. English birthday. Ja, maar het diverse zelfs. Maar dat lijkt in niets op een Nederlandse verjaardag. Want, Want. Ik had het net nog even over met mijn. Ik doe even mijn deur open hier. Ja, een deur. Um, <laughs> ik had het net nog over met mijn geliefde. Die woont al twintig jaar daar in die buurt. Die is nog nooit bij iemand thuis geweest voor een verjaardag. Die is altijd in het café. Oh. Dus mensen, sorry dat ik heig, want ik zei een nogal steile trap. Maar um, mensen, als je een verjaardag viert, mm -hmm. dan um, zeg je tegen je vrienden van, uh, nou ja, van dan en dan uh, zit ik in de kroeg en kom maar even bij me langs. Maar ik heb nu twee en... kinderen, ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee in de kroeg ga zitten. Nee, kinderverjaardag is overigens een ander verhaal. Worden ook niet thuis gevierd, maar dat zijn, dat wordt dan vaak in een um, in een zaaltje ergens en dan is dan entertainment, een clown of zo. Maar uh, mensen met kinderen komen dan ook wel naar de kroeg als het overdag. Is. Dat kan. Maar als er geen kinderen in het spel zijn... of er is een oppas geregeld... dan ga je gewoon naar de kroeg. En dan bestel je je eigen dr drankjes. Ik vind het echt te zot voor woorden toen ik het voor het <laughs> eerst meemaakte. Dat vind ik van, wat? En die betaal je dan en, ook zelf? Ja. Oh, het is ja. niet dat er een, een, een soort van rekening geopend wordt en dat ze dan tot 1000 euro of tot 500 euro gedronken nee. mag worden... en nee. dat ze verjaardag op een gegeven moment zeggen... ja, vanaf nu is het voor jullie zelf. Nee. Zo gaat het in Nederland vaak. Nee. ik was laatst op een Nederlandse verjaardag in de kroeg. Daar was dat inderdaad zo. Maar in Engeland kennen ze in de kroeg helemaal niet het fenomeen... dat je een, een, een rekening hebt, een lat of hoe noem je dat? Dat je zegt, schrijf het maar even op voor, op de naam van Piet. Oh, oké, okay. is meteen, meteen betalen. Dat kennen helemaal niet. Altijd meteen betalen. Het is wel zo is dat um, als je het voor jezelf is... kan je je creditcard achter de bar laten. Oh ja. En dan kan je een beetje doordrinken. Maar daar kunnen anderen dan niet op drinken? Nee. nee. Maar dan heb je maar ook nooit discussies verjaard... aan het eind van de avond... dat iedereen echt half lam is... en dat niemand meer weet wie bij welk groep je hoorde? Nee, nee die discussie die heb je niet. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Ze, ze houden nogal van innemen, die Engelsen. Ja. Misschien is het om dat te voorkomen. Ik heb geen idee, maar in ieder geval... je betaalt je eigen drank op zo'n verjaardag. Het is wel zo dat ik wel eens mee heb gemaakt... dat er dan een paar vrienden of vriendinnen zeggen van... nou, we kopen even een fles. Champagne okay. Achter de bar. En dan wordt hij zo ingebracht in het gezelschap. Oh ja. Van, ja. Uh, en, om, en dan gaat die kerk eraf om 12 uur als iemand daadwerkelijk jarig is. Dat heb ik wel eens. Maar er gebeurt voor de rest de... niks speciaals in die kroeg. Dat er muziek gedraaid wordt voor de verjaardag. Uh, voor nee. de jarige. Of dat er slingers opgehangen worden. Nee. Wel een taart mee. Wel een taart? Ja, dat heb ik wel eens gezien. En die mag je de, dan van buitenaf meenemen? Die mag ja. je consumeren in de kroeg? Ja. Sterker nog, in Engeland is het helemaal niet raar in sommige restaurants dat je je eigen wijn meeneemt. En dan betaal je een korkfee zeg maar kurkgeld. geld... Oh. en dan mag je je eigen fles wijn openmaken in, in een restaurant. Dat is wel echt een belediging voor de sommelier. Ja, maar het gebeurt. Ja, jongens, die engels. Ja. Nee, het is echt, ik heb het allemaal meegenomen. En mee cadeaus, gemaakt. neem je die mee? Ja. ja, dus ja het dat is niet, wel gewoon... kinderachtig hoor, ja. Nee, veel groter dan in Nederland. Oh. Als je als partner, dat is voor mij dan heel erg leuk. Mijn vrouw heeft dan wel dit jaar voor het eerst een heel duur cadeau van mij gehad... Maar als partner geef je elkaar echt verschrikkelijk dure cadeaus. Echt hele dure horloges of een mm -hmm. sieraden. En vrienden zijn ook niet, um, niet kinderachtig naar elkaar toe. Dus echt een, uh, met een aankomen kakken met een boekenbon of een VVV-bon. Dat, uh, dat is niet echt Engels. Nee. Ik heb nog nooit een boekenbon gezien in Engeland. Maar um, dat flesje wijn, waar, waar ik in Nederland wel eens mee durf komen aan te zakken. Dat, dat HEMA-wijntje? Nee, dat is echt, dat is echt uh, te lullig. Maar wat is dan het grootste cadeau wat je ooit gehad hebt? Kregen... Sorry? Wat is het grootste cadeau wat je ooit gehad hebt? Van een, een zilveren armband. Oh. Nou, die was niet groot, maar wel heel kostbaar. Maar dat was niet van je, je geliefde? Ja, die dat... was van mijn geliefde. Oh, oké, okay. dat begrijp ik het wel. Nee, maar, maar van als vrienden? van vrienden krijg je bijvoorbeeld... Nou, een vriendin van mij werd veertig. En die kreeg van uh, twee vriendinnen... kreeg ze een zilveren armband. En ze ding was echt 150 pond of zo. Lachend krijg je dat. ja. Ja, ja. Ik, ja, zij werd er wel vrolijk van. Maar is het überhaupt niet zo dat je, dat je makkelijk bij Engelsen thuis komt? Is dat niet zo'n nee. bij elkaar thuiskomen cultuur? Nee, helemaal niet. Je komt niet bij elkaar over de vloer. He, natuurlijk hebben, heb ik vrienden, hebben wij vrienden in Engeland waar we over de vloer komen. Ja. Um, ook om, nou, als je kinderen hebt, dan is dat ook wat makkelijker. Bij hebben geen kinderen, maar mensen met kinderen komen wat makkelijker... wel bij elkaar over de vloer, want kinderen spelen gewoon wel bij elkaar. Ja. Maar het is, geen, het is een heel andere cultuur dan in Nederland dat je bij elkaar op bezoek gaat, zeker niet met verjaardagen... en, en de deur platlopen. Dat is gewoon niet. Ze dus... hebben ook hele kleine woonkamertjes. Ze hebben geen plek om, om, om in een kring te gaan zitten. Dat zou niet eens passen. Ik heb zo'n huis waar de deur altijd open staat... en er komen altijd uh, kennissen, in één keer eten of vrienden komen... en ze ja. zomaar langs en zitten in één keer op de bank. Dat is daar echt helemaal niet. Nee. Of de buurvrouw blijft hangen en uh, die eet dan ook maar mee voor het gemak. Het zal best gebeuren, hoor, maar het is niet iets typisch voor de Engelse cultuur... En, en dat, is ook, ja, dat is natuurlijk gewoon wel wennen. Want het idee dat je gewoon op een verjaardag, dat je je verjaardag viert. en dat je dan gewoon mensen in de kroeg ontvangt en ze zelf laat betalen. Ja, voor, voor Nederlanders is dat echt gewoon heel lastig te begrijpen. En nogmaals, het is niet omdat ze zuinig zijn of zo. maar het is gewoon, het, het, ze, ze kennen het gewoon niet. Nee, en, en het hele idee van de verjaardagstaart kennen ze ook niet. Een verjaardagstaart kennen ze zeker wel. Oké, okay. ja en Vooral voor kinderen, maar het is heel anders dan in Nederland. We hebben toch meer. Maar Je had het net al over die winkelketen, de HEMA. Dus ik hoop niet dat, een boete, dat ik je een boete bezorg. Nee. Maar zo'n HEMA taart is niet goed genoeg. Dat is wel echt een taart in de vorm van een raceauto... van een halve meter of zo voor een jongetje. Met, uh, met een marsepein en spoiler. Okay. En, uh, en of een, uh, een, een hele prinses met uh, inclusief uh, gouden krullen en, uh, en een toverstaf. Mm -hmm. dat, soort, uh, dat soort gigantische taarten. Die kan je ook kant en klaar kopen in de, in de supermarkt. En zitten daar ook kaartjes op die uitgeblazen ja. moeten ja. Ja. worden? Ja. ja. Dus dat, hoort, dat ja. is ook allemaal hetzelfde. Ja. En, en ja. Nee, dus de kinderverjaardagen, de, de, dat, behalve dat ze niet thuis plaatsvinden... die zijn wel hetzelfde als in Nederland. Heel veel cadeautjes. Oh ja, weet je wat ook anders is? Ze maken hun cadeautjes niet open. Oh. Je, ge, je geeft je cadeautje en dan zeggen ze een thank you. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. En dan wordt dat ergens neergelegd. Oh. En dan krijg je later krijg je een kaartje. Met bedankt voor het mooie boek... Dus het wordt niet een overstaan van iemand, uh, van iedereen nee. opengemaakt. Dat vind ik ook wel goed eigenlijk. Nee, ik vind het kan het ook zo'n beetje een moeilijk moment zijn... als je ziet dat de dat die jarige het eigenlijk niet echt heel erg leuk vindt... maar toch maar ja. zegt van, oh, ontzettend bedankt. Uh, dit wilde ik al jaren hebben. Dat je denkt, ja, ja je staat toch te liegen. Ja. ja, het is een beetje uitgesteld plezier, want je krijgt dat kaartje wel. Maar ik ben zelf altijd heel nieuwsgierig wat mensen ervan vinden als ik zoiets geef. En die nieuwsgierigheid wordt dan niet bevredigd. Maar dat is meer mijn probleem, dat ik zo nieuwsgierig ben aangelegd. Denk ik dan maar. Wat ik altijd heel erg gênant vind, vooral als ik in een restaurant zit... is als er in één keer door zo'n groepje heel hard gezongen wordt. Ja. Is dat in Engeland ook? Als je dan in die kroeg uiteindelijk die verjaardag viert... wordt er dan ook heel hard gezongen met z'n allen? Dat ligt eraan hoeveel uh, pints uh, bier ze op hebben. Oh. Maar uh, nee, het is echt... Uh, ja, ja, ze gaan zingen. Ik vind het ook vreselijk. Maar, ja. <laughs> en, en, en in die kroegverjaardag wordt daar inderdaad veel gedronken? Veel pints? Ja. Ja, dit is eigenlijk de vraag: stellen een beantwoorden. Ja, de Engelsen grijpen elke gelegenheid aan om een enorme hoeveelheden drank tot zich te nemen. In de verjaardagbegrafenis, ja, dat maakt niet uit. Ja, het maakt ook niet <laughs> uit. van die hele grote plotsen uh, bier en uh, cider die gaan erin. Ja, ja, heb ik ook wel bescheiden verjaardagen meegemaakt. Dat, hè, dan wordt er gewoon keurig wat glaasjes wijn uh, gedronken. Nee, maar over het algemeen uh, zijn ze niet vies van een uh, paar potjes bier. Nee. Dus de verjaardag wordt meestal niet in huis gevierd in de kroeg... en er wordt uiteindelijk wel veel uh, bij gedronken en soms een taart. En uh, als de mensen echt dronken zijn, dan wordt er ook luidkeels gezongen. Ja, en mooie, uh, dure cadeaus. Ja. En wanneer ben je ik zelfjarig? Ik ben 17 februari februari-jaar. dus dat is wel lekker snel. Oh, oké. Okay. Dus nou, en dan komen je ouders gewoon lekker weer. Ja, ik moet nog heel even kijken of het allemaal in het schema past... maar het dreigt wel te gaan lukken. Dus ik heb wel... Het, het, het, het, ja, ik verheug me al stiekem een beetje op uh, een paar leuke dagen met mijn ouders... In, uh, in Brighton en omgeving. Ja, maar ik ga je vast van tevoren nog wel een keer spreken... dus ik ga je oh, nog ja. niet uh, alvast feliciteren. Nee, doe dat maar niet. Dankjewel Martijn Rosdorf. Dag Fielemon. Dan gaan wij naar Jan Albert in Mexico. Hoe vaak heb Hoi. jij... Uh, ja, ja, je bent er nu wel, want net uh, hadden we contactproblemen met jou. Hoe vaak heb jij je verjaardag nou in Mexico al gevierd? Uh, in totaal vijf keer. Oh, oké. Okay. En uh, echt op zijn Mexicaans of heb je het een beetje Nederlands gehouden? Uh, ik heb het uh, de afgelopen twee jaar meer een beetje op zijn Nederlands gedaan, dus heel rustig. Uh, maar de eerste drie keer, dat was wel echt uh, zoals men dat hier hoort te doen. En maar dat was je niet goed bevallen, en vandaar dat je het weer Nederlands hebt gedaan, of wat? Nou, het is vaak de, de, omdat ik uh, in de afgelopen jaren uh, veel op reis was, in de zomer met name. Mm -hmm. uh, volgens mij was het in ieder geval afgelopen jaar omdat ik heel erg moe was. Had ik er niet zo'n zin in. Oh. En, uh, ja, dat, maar, maar mensen willen natuurlijk wel je verjaardag vieren dan. Ja, zeker. Mijn schoonfamilie, die, die, die wil dan altijd een feest organiseren. Maar ik had zoiets van ja, ik, ik, ik heb ik, ik trek het echt niet om weer tot, uh, tot drie uur s'nachts uh, daar te blijven zitten. Dus, uh, de, dus voor de ene keer heb ik gezegd, vergeef me maar dit jaar niet. Het is dus echt heel erg vermoeiend een Mexicaanse verjaardag. Nou, die zijn nogal intens inderdaad. Want uh, het begint natuurlijk met eten met je familie. En uh, daarna moet je allemaal spelletjes gaan doen. En er wordt hier uh, ook gewoon taart uh, geserveerd. Wat voor spelletjes aan het einde zijn dat van dan? De avond, als de mensen een beetje gedronken hebben, dan beginnen ze altijd met zingen en dansen. En dat oh. is iets wat echt ja. net zo lang doorgaat totdat de laatste persoon bijna omvalt. Maar wat voor spelletjes zijn dat dan? Uh, een beetje het Mexicaanse variant op koekappen. <laughs> en dan, dan, dan naar tequila-happen ofzo? Ja, ja, ja. Je hebt hier natuurlijk de piñata, dat, dat ken je vast wel. Dat is een uh, spelletje waarbij je een, een, een dier of een stripfiguur van papier maché vult met snoepjes. En dan doen ze je een blinddoek om en dan moet je met een stok, terwijl ze een liedje zingen, uh, ombeurten met de rest oh, van de feestgangers uh, oh, ja. op die piñata slaan, totdat die uit elkaar valt. En dan vallen die snoepjes op de grond. Oh, en dat doen volwassenen dan ook aan mee? Ja, het, het wordt eigenlijk gezien als een, kinder, uh, een kindertraditie. Maar volwassenen, als, als ze kunnen, doen ze stiekem nog wel mee, ja. Maar dit is de, de Mexicaanse variant op koekhappen? Ja, zo, zo, dat, dat, dat, is een, de, dat is meer de Mexicaanse variant op grabbelen, denk ik. Nu ik erover nadenk. <laughs> maar je kan, uh, ze hebben hier bijvoorbeeld ook dat je, dat je een, een, een, een emmer hebt met water. En daar doen ze dan snoepjes in. En die moet je dan met je, hoofd, uh, met je, met je mond eruit halen. Oh, ja, ja, dat kennen we in Nederland natuurlijk ook. Dat is echt als je, ja. als je kleuter bent of iets ouder, dan doe je dat ook allemaal thuis. Ja, precies. Het is een beetje veramerikaniseerd. Er zijn heel veel tradities hier die niet echt Mexicaans zijn. Nee. Uh, maar de piñata is dat wel. Maar, en dat gebeurt echt uh, op elke verjaardag? Dat was op jouw uh, verjaardag ook, is dat gebeurd? Ja, in ieder geval op ieder familiefeest. Ja. En daarna wordt er dus uh, muziek gemaakt en gezongen en gedanst? Ja, het, het is gebruikelijk dat, uh, dat iedereen een, een, een eigen bord met eten meeneemt. Mm. Uh, en dan wordt er echt typisch mexicaanse gegeten, dus taco's en enchiladas en dergelijke. En dan komt het bier en de tequila en de mezcal uh, op tafel te staan en uh, dan gaat iedereen drinken. En uh, zeker als er wat jongere mensen bij zijn, dan uh, na nou, nou, een uurtje of elf s avonds, dan, uh, dan zetten ze de muziek op. Oh, okay. en Met typisch Mexicaanse liedjes en dan wordt er gezongen tot een uur of drie uur's nachts. Maar het is normaal dat mensen allemaal eigen eten meenemen. Ja, dat, dat is wel gebruikelijk. Uh, het hoeft niet per se en het is ook niet zo, zo strikt hier dat op het moment dat je geen cadeau of geen, uh, geen eten of drinken meeneemt, ook omdat natuurlijk veel mensen niet, uh, niet altijd evenveel geld hebben hier, nee. uh, daar, wordt, daar wordt niet raar tegen, tegen aangekeken. Ah, maar als het kan, dan, uh, dan doe je het wel. Ga lekker spontaan. Als je zin hebt om iets mee te nemen, dan neem je het lekker mee en anders niet. En er is er toch altijd wel genoeg. Ja, want een van de leukste dingen van Mexicaanse verjaardagen en Mexicaanse feesten in het algemeen is dat er, uh, er zijn heel veel tradities en iedereen houdt zich eraan. Mm -hmm. Maar het is niet zo vreselijk rigide in die zin dat, er, dat, er, uh, dat mensen het beledigend vinden als je je daar niet aan houdt. Ze zijn al lang blij dat je komt. Ja, maar echt een verjaardag tot uh, een uur of tien, elf en dan zeg ik, ik moet morgen weer werken. Ga nu allemaal lekker maar weer naar huis. Dat is in Mexico niet voor te stellen. Nee, nee, dat, dat is helemaal niet. Nee, zeker, goed, zeker niet in, uh, in, uh, op het platteland, in de kleine dorpjes. En dan, dan doet vaak ook het halve dorp mee. Ja. Maar hier in de stad is het ook vaak zo dat ze die verjaardagen expres op donderdag of vrijdag organiseren. Ja, je hebt een paar keer je uh, verjaardag niet Mexicaans gevierd, zei je, omdat je moe was. Maar uh, stel, je bent gewoon niet moe. Welke verjaardag viert je het leukste? De Mexicaanse of de Nederlandse? Nou, de Mexicaanse met afstand. Ja. Er is hier in, in, zuiden, in de zuiden van Mexico stad een, een, stuk, een deelgemeente, die is Xochimilco. En daar hebben ze de trachineras, dat zijn een soort bootjes. Mm -hmm. uh, vergelijkbaar met gondels in, uh, in Venetië, maar dan wat minder, uh, wat minder chic. En daar, daar, die worden heel vaak gebruikt voor verjaardagen. En dan ga je daar naartoe en dan neem je een koelbox cool met, uh, met, met drank mee. En je, neemt een, uh, je, je koopt er eten. En dan, dan, dan vaar je een paar uur lang over, over de kanalen daar. En dan uh, komt er een bootje langs met een mariachi-bandje. En die betaal je dan. En die beginnen dan muziek te spelen. En dat is vreselijk leuk. Ja, maar er komt wel altijd weer drank bij kijken. Er komt, ja, Mexikanen zijn goede drinkers. Ja, en, en vooral tequila toch? Ja, tequila ook heel veel bier. Mexicanen zijn ook echte bierdrinkers en ze hebben ja. ook heel veel heel goed bier. Ja. Maar er komt altijd een bepaald moment dat, uh, dat de tequilafles naar buiten komt. Dat is uh, niet te voorkomen. Nee, lekker. Of uh, hou je er ja. niet zo van? Nee, ik, ik vind het heel erg lekker. Ik drink het. Uh, ik drink, uh, vooral op speciale gelegenheden en dan, uh, dan lust ik wel een glaasje. Maar het is wel echt een super linkdrankje. Ja? want je kan er uh, echt in één keer enorm dronken van worden. Ja, ik, ik heb ook vaak een probleem met meer dan twee of drie. Dat, uh, dat lukt ook niet. <laughs> Caballitos heet dat, die, die glaasjes zoals ze het in noemen, paardjes. Ja. En uh, als, ik, uh, als ik er meer dan, dan twee of drie drink, dan, uh, dan val ik zelf ook om. In Nederland drinken ze dat dan zo met zout zo op je hand en dan moet je daar uh, aan likken. En dan moet je een stokje tequila nemen, tequila nemen en dan... Uh, met een citroen in je mond. Is dat, uh, is dat daar ook? Nou, het wordt wel gedaan, maar het is in principe niet de bedoeling. Uh, het wordt hier wel eens gelachen, omdat uh, Mexicanen die in Nederland op vakantie zijn geweest... die klagen altijd dat uh, de tequila hier van uh, José Cuervo is. En dat is een beetje het, uh, ja, zou ik het zeggen, het uh, uh, de, de slechtste onder de tequila's. Oh. En uh, men heeft zoiets dus van, ja, geen wonder dat de Europeanen dat met, uh, met zouten citroen doen, want dat spul is niet te drinken. Nee. En hier hebben ze gewoon goede tequila en dat, dat, dat nip je gewoon net een glaasje op. Wanneer ben je weer jarig? 13 juli. Ga je hem dan Mexicaans of Nederlands vieren? Ja, ik hoop dit jaar wel op zijn Mexicaans. Nou, ja, dat hoop ik ook voor je. Maar ik ga je vast van tevoren nog een keer spreken. In ieder geval bedankt voor je bijdrage van, van vanavond, Jan Albert. Fijne avond. Ja, jij ook. Hele fijne avond. Dan gaan wij naar Luba Corbet in Brazilië. Ja, we waren net in uh, Mexico. Daar wordt het heel uitbundig gevierd, je verjaardag. Maar hoe zit dat in Brazilië? Hoi, Filman. Hoi. Um, hi. Uh, ja, op verschillende manieren heb ik uh, gemerkt. En uh, wel ook uh, op ja, verschillende manieren uitbundig. Um, ja, maar, uh, maar heb, je... wanneer heb jij je verjaardag voor het laatste dag gevierd? Uh, nou ja, ik viert elke keer op dezelfde dag, zeg maar ongeveer. Oké. Okay. Uh, uh, in... <laughs> ja, het kon zijn dat je in Nederland in was. In april. En, en, ja. en heb je toen op een Braziliaanse manier gevierd? Ja, best wel. Dat was een, een barbecue. En uh, dat is wel een uh, ja, redelijke uh, gangbare manier uh, om je verjaardag te vieren. Vooral mensen die zeg maar echt een huis hebben en dus een tuin. Daar staat eigenlijk wel standaard een, uh, een, een barbecue, een grote barbecue. En daar worden dan... Uh, ...stukken vlees opgelegd en eh, dat is dan zeg maar de, de ja, gemakkelijke, toegankelijke manier van je verjaardag vieren. Dan komt ook inderdaad de hele buurt langs en uh, alle vrienden en familieleden. En moet je, en je die uitnodigen de... of nodigen die zichzelf uit? Um, nou ja, de meeste mensen inderdaad weten wel dat je dan jarig bent, maar dat, ja, dat wordt wel bevestigd. Want niet ieder, het hoeft niet per se echt inderdaad op dezelfde verjaardag te Worden Het wel zeg maar het, het weekend uh, voor of na je verjaardag... En uh, dan moet je dat wel even uh, bevestigen, zeg maar. En dan ook echt bevestigen. Dat hier kan je zeggen van, goh, ik heb dan, dan een verjaardag. Oh, wat leuk. Ja, ik kom eraan. Maar dan gaan ga ze een week later nog bellen om te bevestigen dat ze dan echt de volgende dag komen. Dat is ook belangrijk. Het, het dubbel confirmeren van <laughs> feesten en afspraken. Een afspraak staat niet zo heel erg vast als in Nederland als je die gemaakt hebt. Nee, hele helemaal, helemaal niet. En nee, gaan ze ook voor je helemaal zingen? Uh, ja, Inderdaad, een verjaardagsliedje. Inderdaad, en cadeautjes? Dat, dat, dat hoef ik ook bij. Cadeautjes ook. Uh, vaak nemen ze dan bij een barbecue uh, ook gewoon uh, wat eten mee. En uh, cadeautjes, uh, ja, dat zijn vaak wel wat uh, symbolische dingen. Niet echt hele grote dingen. Dat oh, niet zoals in een... Engeland, echt cadeautjes voor een paar honderd euro. Nee, nee, dat niet. Maar wat, wat, en, wat, um... wat heb je bijvoorbeeld de laatste keer gekregen voor je verjaardag? Wat zijn het voor symbolische dingen? Ja, ik heb... Uh, goede vraag... Nou, oh, dat heeft echt veel indruk gemaakt. Je was heel blij met je cadeautjes. Ik denk, ja, nee. Je hebt ze allemaal nou, dat weggemieterd. Dat is wel een beetje vreemd. Nee, ja. Nou, nee, dat... Maar wat voor soort dingen zijn dat dan? Want symbolische cadeautjes, daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen. Nee, dat is waar. Jezus-kruisjes nee, of zo. Nee, gewoon zelf eten mee, of inderdaad een wijntje voorbij het eten. Of nemen zelf ook een stuk vlees mee voor op de barbecue. Ja. Maar dat is er, zeg maar één soort verjaardag en dat wordt zeg maar eh, bij mensen thuis gevierd en een beetje in zeg maar wat armere wijken voor de voor de bevolking. Maar studenten bijvoorbeeld die vieren het net zoals in Engeland ook in de kroeg en eh, dan komen ook mensen zeg maar naar de kroeg en dan betaalt ook iedereen zijn eigen drankje. Uh, maar wat ik echt de meest ja, opvallende soort verjaardag in, in Brazilië vind is, uh, zeg maar, mensen die veel geld besteden hebben of iets meer of graag geld eraan willen uh, besteden, mm -hmm. is de eenjarige, niet ja, het eerste verjaardag van, van een kind. En daar wordt echt een soort, je hebt uh, bijvoorbeeld in São Paulo en andere grote steden heb je een soort zeg maar uh, feesthuis yeah. voor kinderen, een soort kinderpretpark binnen het huis. Dat wordt enorm, helemaal afgehuurd en uh, daar komen dan 200 man op af, dat wordt ook echt allemaal natuurlijk betaald door die ouders. En dan wordt er een thema ingegooid, inge inge inge inge uh, stel dat ze achterkomen dat het uh, kindje Barbie leuk vindt. dan wordt alles in Barbie thema... Uh, maar het kind is één uh, hè, dat is nog maar één. Ja, precies. Dus die ja, kan zich later die, niks ja. van deze verjaardag herinneren, die krijgt waarschijnlijk die halve verjaardag niet eens mee? Maar daarom zijn er twee camera's met een geluidsman en een uh, dikke, dikke, dikke lamp op de camera. Wat bizar. Zodat we het allemaal goed kunnen filmen. En ja. er worden ook heel veel foto's gemaakt. En uh, nou, ja, we, dus, we zijn het één keer of zo'n geweest. En uh, ja, we waren redelijk verbijsterd. Want we hadden gelukkig wel zeg maar, een biertag. Dat vonden we ook al heel bijzonder, <laughs> want we dachten nou ja, we gaan alleen aan de cola. Oh, ja. Maar er was ook gelukkig dan bier om de volwassenen een beetje rustig te houden. Maar uh, nou ja, dat kind is nu ondertussen 4 en er dus zijn pas nog langs geweest. En ja, dat kind valt echt serieus in slaap... bij het zien van het filmpje, omdat hij nou een televisiescherm heeft in, in de kamer... en er wordt ook het filmpje uh, afgespeeld. Mijn zoontje dat wordt binnenkort één. Mijn zoontje wordt binnenkort één. En eerst dacht ik dat is een leuk idee. Maar nu denk ik van, we houden toch maar weer gewoon lekker Nederlands rustig ingetogen. De ja, verjaardag. het is, het is echt... Uh, het was inderdaad wel. Uh, ik krijgt een nieuwe in, de rammelaar, in, in, dan daar moet je maar tevreden mee zijn. Nemen. Ja. Nou, leuk je even zo snel gesproken te hebben... want je viel eigenlijk in voor Adam Petit, die zit in China... maar die kunnen we niet bereiken, er is er iets met de telefoons. Maar wat fijn dat je even zo snel over verjaardag hebt kunnen vertellen... vanuit Brazilië. Ik spreek je zo meteen nog uh, zeker weer... en dan gaat het over autorijden en rijlessen in Brazilië... en over homoseksualiteit. Maar eerst nog even een plaatje, John Legend and the Roots... Wake up everybody!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 children, teach them the very best you can, oh yeah, the, the world won't get no better, better, if we just let it be, oh no, the, the world won't get, get no better. better, we gotta change again, just you and me.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 up everybody.